Het tweede deel van onze uitzending van vanavond zal geheel staan in het teken van Vivaldi. En wel zijn beroemde stuk De Vierjarige Tijden. Alle vierde delen zullen we u laten horen. De lente, de zomer, de herfst en de winter in die volgorde. U gaat het beluisteren in een uitvoering van het Amadeus-ensemble met de solopartijen als solist Jaap van Zweden. Tussendoor, voor elk deel, voor elk concert zullen wij u ook de sonnetten laten horen. Die zijn uh, geschreven door Vivaldi in het Nederlands vertaald. Die gaat Ansela voorlezen. Dus gaat u genieten van een integrale uitvoering van deze prachtige concerten van Vivaldi. De vierjarige tijden. We beginnen met de lente. De lente bestaat uit Allegro, Largo en Pianissimo Sempre. En dansa pastorale alego. En zometeen eerst het sonnet en dan de muziek. De lente. De lente is gekomen en blij. Verwelkomen de vogels. Haar met vrolijk gezang. En de bronnen stromen intussen zacht murmelend. Bij het waaien van briesjes. Bliksemflitsen en donderslagen, gekozen om de lente aan te kondigen. Ze komen opzetten, de lucht met een zwiep bedekkend. Dan, wanneer zij zwijgen, zetten de vogeltjes opnieuw hun betoverende gezang in. Dan slaapt de geitenherder op het lieflijk bloeiende weiland. Bij het dierbare geruis van gebladerte en planten, met zijn trouwe hond aan zijn zijde. Bij het feestelijk geluid van de herderlijke doedelzak dansen nimfen en herders als de dierbare schitterende lentehemel verschijnt. Het tweede concert van Vivaldi is vierjarige tijden en dat staat in G mineur en dat heet natuurlijk De Zomer. Het bestaat uit drie delen, zoals alle concerten in dit stuk. Het Allegro con Molto, het Adagio e Piano Presto e Forte en het Tempo impetuoso e D'Estate. Ja, dat is het tweede deel, De Zomer, maar eerst weer het Sonnet. De zomer. Onder de drukkende hitte van de velle zon... kwijnt mens en kudde weg... en zelfs de pijnboom gloeit. De koekoek verheft zijn stem... waarop, zodra zij wordt gehoord... de duif en de distelfink inzetten. Een lieflijke bries waait... maar oorlogzuchtig. Komt onverwachts de Borea erbij. En het herretje huilt omdat het vreest dat een wilde storm hem boven het hoofd hangt en hij vreest de gevolgen. Aan de moede ledematen wordt de rust ontnomen. Door de vrees voor bliksemschichten en wilde donderslagen. En de woedende zwerm vliegen en horsels. Ach, zijn angsten zijn helaas maar al te gegrond. De hemel dondert en bliksemt en hagelt. Knakt de korenaren. En de trotse granen. Concerto nummer 3 in F-majeur. En dat is dan de herfst. Het bestaat wederom uit drie delen. Allegro, Adagio Molto en La Caccia. We zijn bezig met de vierjarige tijden van Vivaldi. En wij, om u nog beter begrip te geven van wat u hoort... Dragen wij, draagt Angela de sonetten voor die Vivaldi zelf geschreven heeft... die mooi in het Nederlands vertaald zijn. Angela met het herfst zo net. De herfst. De boer viert met gezang en dans het grote plezier van de gelukkige oogst. En velen besluiten, aangeschoten door het vocht van baggers, hun genoegen met te slapen. De milde lucht die genoegen verschaft, maakt dat iedereen het dansen en zingen staakt. Zoals het jaargetijde dat zeer velen uitnodigt tot het grote genot van een zeer diepe slaap. De jagers komen bij de nieuwe morgenstond naar buiten om te gaan jagen met horens, musketten en geweren. Het wild vlucht en ze volgen het spoor. Al ontzet en uitgeput bij het enorme lawaai van musketten en geweren bedreigt het gewonde wild de jagers. Het wild wordt het vluchten echter moe en sterft tijdens de achtervolging. luistert nog steeds naar een complete uitvoering van Vivaldis vierjarige tijden in C.F.M. klassiek in de uitvoering van het Amadeus-ensemble met als uh, ster Jaap van Zweden. We zijn toe aan het uh, laatste deel alweer en dat is natuurlijk de winter. Allegro con molto, largo en Allegro. En uh, we maken het nog specialer doordat de door Vivaldi geschreven sonnetten, die in mooi in het Nederlands vertaald zijn, worden voorgelezen. Zodat u ook nog een beetje begrijpt en hoort waar het allemaal over gaat. Hier is Angela weer met het vierde en laatste sonnet. De winter. Stijf van de kou, bibberen te midden van de ijzige sneeuw. Bij de striemende slagen van een verschrikkelijke wind. Steeds met je voeten stampend lopen en vanwege de strenge kou met je tanden klapperen. Bij het vuur en tevreden dagen doorbrengen, terwijl buiten de regen iedereen doorweekt. Lopen over het ijs met langzame pas. Uit vrees te vallen, voorzichtig glijden. Snelle rondjes maken en op de grond vallen. Opnieuw het ijs opgaan en hard rennen, totdat het ijs breekt en meegeeft. Het horen uitbreken vanuit hun verbanningsoord, van de Sirocco, de Borea en alle wetijverende luchtstromen. Dit is de winter, maar wat een vreugde brengt hij ons. En zo heeft u kunnen luisteren naar een integrale uitvoering van Vivaldi's Vierjarige Tijden. Gespeeld door het Amadeus Ensemble met als solist violist Jaap van Zweden. De sonetten die Vivaldi zelf erbij geschreven heeft om de stukken te verklaren en mooi vertaald in het Nederlands werden gelezen door Angela Janssen. We hebben nog wat tijd over en om u na nou, tien minuten stilte te laten luisteren, dat vinden we ook geen goed idee. Dus hadden we nog één stuk op de lijst staan en dat is het pianoconcert nummer 5. een deel daaruit althans, van Camille Saint-Saëns. Uitgevoerd door Jean-Yves Thibaudet op piano. En hij wordt begeleid door het Orkestre du Suisse Romande, verbonden aan het conservatorium van Genève. De dirigent is Mark Janowski. Sincence Piano nummer 5.